Ik heb niet indruk dat Theo Jansen erg in de war raakt van dit soort momenten. Maar hij kon het blijkbaar niet nalaten toch even nog tegen de fan in kwestie iets terug te zeggen. Misschien is het wel Twente Support iets te zeggen. Kom op, Theo, kan ook nog. Het zal dit heel stilletjes hebben gedaan, denk ik. Goed, Jansen, hoekschop. Weggekomen de eerste paal. Geen probleem. En dus toch uh, wel weer opgelest voor Ajax. Twente moet wat. Uh, dat is wel duidelijk in de arena na 28 minuten. Ajax staat met 1-0 voor. De situatie op de andere velden. Groningen, PSV nog altijd 0-0. Betekent dat Groningen dan vijfde zou blijven. En PSV derde. FC Utrecht tegen AZ nog altijd 2-0 door die twee goals van Mertens. AZ moet dus daar een goed resultaat neerzetten. Wil het Groningen van zich afschudden? Maar voor nog, omdat Groningen niet de voorsprong staat, blijft AZ vierde. Rechtstreeks plaatsing voor de Europa League. Situaties. Roda Herenveen doet nergens meer voor toe, maar het staat ook 0-0. Gerakles wil graag een puntje overhouden thuis. Voor die achtste plaats staat 0-0 tegen Ado Den Haag. En Feyenoord staat nog altijd achter, thuis tegen NEC, 0-1. Het is drie uur. Het NOS Journaal krijgt u zometeen na de eerste helft van de wedstrijd. Ajax tegen FC Twente. Bastigler en Die kan. 1-0 Ajax. te maken. De Jong. Bal bezit Twente via Rosales. Naar Ruiz. Op de helft van Ajax. Speelt de bal terug. Ruiz. Met moeite onder controle gekregen door de Venezolaan. Rosales. Die gaat helemaal terug naar Wiskerof. Het tempo ligt heel erg laag wat betreft FC Twente. Het was vorige week in de Kuip een stuk hoger. Douglas. Bal breed. Naar Wiskerof. Wiskerof kijken. Terug naar Douglas. De fluit van het publiek. Maar die kunnen ook lachen. Want daar is hij met 1-0. Twente wil de bal even voelen en hem in de ploeg houden. Vandaar dat het allemaal gaat met veel geduld. De eerste lange bal is dan onmiddellijk weer in. Leveren geblazen. De bal van Douglas. zelden over aanvallers heen. Met op deur prooi voor Ajax. Ebencilio voor Tongen. Met al de wereld opnieuw. Die dan bezoek krijgt van Theo Jansen. Half uur op de klok. 1-0. De voorsprong voor Ajax. Soenemani. Lichaamschijnbeweging in de aanname. Maar dan zichzelf in de lure gelegd. Bal bijna kwijt van de wiel hersteld. Van de Wiel met de bal aan de voet mag zelfs door. Levert hem in bij de Zeeuwen centraal op het veld. En aan de rechterkant valt dan opnieuw het gaatje voor Soleimani. Hoewel die dichter bij de middenlijn staat dan bij de achterlijn. En bovendien buis in zijn rug weet. Speelt de bal dan maar terug naar Al de Wereld. Hier wordt opgejaagd door Jansen. Bal terug naar Vermeer. En zo begint Ajax weliswaar wel weer met de bal in de ploeg. Toch weer van voren af aan. Ja, ik zit even te kijken naar het publiek. Het is wel een mooi gezicht hoor. Al die, uh... Uh, nu half ontkleden uh, heren op uh, 4-10. Het sfeervak die het... Uh, ja, de heren het helaas, Bas. bezit voor Ajax. 1-0 voor met Eriksen. Speelt de bal eventjes terug naar Alderwereld. Alderwereld zoekt en vindt weer de veel te veel ruimte krijgende Soleimani. Kan alles aannemen van buizen en mag er alles mee doen met die bal. Speelt de bal nu even terug naar Alderwereld. Die weer een goede opening heeft naar de linkerkant, naar Boylussen. In één keer op de voet van de 19-jarige Deen. Met de Ruiz tegenover zich. Zo, die deed een oude Piet Keizer truc. Bal links, zelf rechts gaan, wordt dan opgevangen door Roes. En krijgt de vrije trap mee van Pieter Vink. Halverwege de held van FC Twente. Die jonge boylissen zijn. Laat ik maar proberen dat Roes meer achter mij aanloopt dan ik achter hem. Dat is voorlopig gelukt. Zoals dat eigenlijk voor heel de wedstrijd geldt. Dat die van Twente meer achter die van Ajax moet aanlopen dan andersom. Aldewereld en Soleimani weer. Die eh, langzaam maar zeker wel erg makkelijk elke keer inderdaad die bal kan aannemen nu. Ook Van de Wiel die diep op de Twentse helft staat. Kort een tweetje. Van de Wiel halverwege de helft van Twente nu aan de rechterkant van het veld speelt de bal terug. Maar Aldewereld, Aldewereld zoekt en vindt het op het middenveld weer het gaatje. De bal stuit het over Eriksen heen. Komt bij De Jong. Aan de linkerkant Ebesilio. Ook daar krijgt hij weer de nodige ruimte van Rosales. Ebesilio. ook. Ruiz moet mee verdedigen als de bal weer teruggaat, naar Boylussen. Die met een handige beweging nu langs Ruiz gaat. En een voorzet moet kunnen geven. Goeie actie van Boylussen met de tweede paal. Daar staat wel Soleimani. Met de bal wordt weggekopt door Buizen. Die hem verlengt. En dan over de andere kant van het veld gaat die bal over de zijlijn. En krijgt Ajax een ingooi te nemen. Nee, Ajax staat op 1-0 via die goal van de jongen. Van echt Twents herstel is toch eigenlijk in die acht minuten daarna geen sprake geweest. Nee, en de inbord moet even opnieuw worden genomen. Omdat hij niet op de juiste plek was van de wiel. Uh, uh, gaat uh, gooien. En doet dat weer naar uh, Soleimani. Wat een ruimte, zeg. Hij zal misschien zelf wel schrikken dat hij zo over ruimte krijgt. Nu is het uh, Douglas die ertussen zit. En meteen achter de bal gaat uh, jagen. En via Vertongen gaat de bal naar Boyles. De de bal de diepte in naar De Jong. De maker van het enige doelpunt in deze wedstrijd tot nu toe. is leidt met 1-0, maar De Jong leidt balverlies. Uh, overtreding van diezelfde De Jong op uh, Ruiz. Vrije trap FC Twente. Snel genomen door Ruiz op uh, Chatti. Twente laat zich natuurlijk ook niet gek maken. Weet dat één doelpunt in de resterende 60 minuten van deze wedstrijd, wanneer dan ook gemaakt, voldoende kan zijn om toch nog kampioen te worden. Kortom, je hoeft nu niks te forceren. Maar weer makkelijk van de bal gezet. Nu weer Luc de Jong trouwens. Anita weg aan de rechterkant. Legt hem neer voor de zeeuw. Die zou kunnen schieten van 20 meter. Dat gaat hij doen. En dat doet hij over. De zoveelste keer dat Twente laconiek oogend balverlies leidt. Voor de zoveelste keer ook Luc de Jong trouwens daar debet aan. Die krijgt dat nu nog te horen van zijn ploeggenoten ook. Jansen probeert nog de poppetjes weer op de juiste plek te zetten. Maar zoals Twente nu voetbalt in het eerste half uur je dat niet met twee zinnen. Daar is dan toch echt wat meer voor nodig. Want Twente is op te veel fronten vandaag zelf niet. De hey, bal moet weer terug omdat er niemand vrij staat voor FC Twente. wordt de bal teruggespeeld door Buizen op Michailov. Die heeft de bal heel lang aan de voet na 33 minuten spelen. En ook Michailov... Toch uh, zeer betrouwbaar, ook met uh, uittrappen en dat soort dingen. Gaat gewoon in de fout, schiet de bal in één keer over de zijlijn. En mag uh, Boyleson gaan gooien. Die uh, begon net als vorige week iets minder. Maar staat nu weer uitstekend uh, op die linksback positie. Bal in de voeten van Aldewereld. wereld, naar Soleimani. Soleimani uh, ongelooflijk vrij. Dat, uh, dat geniet hij gewoon van die vrijheid. Dat zie je aan hem veel meer dan vorige week. als dus de bal weer helemaal teruggaat richting het Ajax-doel naar Jan Vertongen en Kenneth Vermeer. Nu loopt Twente wel naar voren en zet het Ajax onder druk. Vermeer nu in het eigen strafhofgebied opgejaagd. Oeh, levert de bal zomaar in de Douglas. daar komt de kans voor Twente. Landsaat wordt dan fel op de huid gezeten door Anita Alpamelier. Die mag volgens Fink. Landsaat licht, krabbelt weer overend. En Ajax heeft de bal. En zo losse Amsterdam is dat goed op. Sterker nog, dat onder koude rook ook meteen met Vertongen. Omdat Douglas daar weg is. Vertongen kan de bal meegeven naar Besilio. Die draait naar binnen. Draait naar binnen. Wil schieten. Komt dat ervan? Nee, want dan geeft de bal terug aan Aldenwereld. Of aan Vertongen, die dan onderuit gaat net buiten het strafhofgebied. En ook daar ziet Fink dan niets in. En zo kan Twente weer maar dan moet het ook snel gaan want Vertongen was weg, maar het gaat niet snel genoeg. Nu wel, bal naar Chatli. Chadli over de middellijn, uh, Aan de linkerkant van het veld heeft Van den Wiel tegenover zich gekaatst met Theo Jansen. Chadli in het, op het gebied. Chadli bal voor! Dan gaat hij nee! Net gemist. zegt door Landzaat. Oh, wat scheelt dat weinig. Danny Lanzaad, een half voetje. Anders had hij de bal in het lege doel getikt. Een hele grote mogelijkheid voor FC Twente in de 35e minuut om op gelijke stand te komen. Want de bal ging vanaf die linkerkant van Chatley naar een goede 1-2 met Theo Jansen voor het doel. En Danny Lanzaad kwam echt een halve meter tekort om die bal binnen te tikken en de gelijkmaker op het scorebord te brengen. Twente ruikt dat er mogelijkheden zijn. Maar Jansen raakt even de bal kwijt, wordt weer opgepikt door. En zegt via Brahma. Brahma met een moeilijke beweging, maar wel twee tegenstanders kwijt. Dan oog voor Lanzaat, die ook weer meteen wordt vastgezet tussen twee mannen in. Douglas, een kaats naar voren. Op zoek naar Ruiz, daar zit Boilers er tussen met het hoofd. Twente komt nu wel. Versterkt door de mogelijkheid van zijn leven. Met Rosales, met Jansen, die wat ruimte krijgt op 20 meter van de goal. En dan een paas, ja, dat is niet de roei van de wiel. Totale paniek. Hij had de bal kunnen laten gaan, want uh, daar komt van Twente niemand meer bij, maar niet gecoacht. Blijkbaar ook door Vermeer. Kopt hij die mislukte voorzet over zijn eigen doel. En dat levert Twente dan de tweede hoekschop van deze wedstrijd op. Tien minuten nog te gaan naar de eerste helft. Jansen met de bal naar de cornervlag. Douglas mee naar voren, Visserhoff mee naar voren. En dit is een cadeautje aangeboden door de heer Van der Wiel. Nou, die cadeautjes die krijgt hij al. Ik weet niet of hij kan golven, die uh, Theo Jansen. Uh, je hebt hele mooie banen, onder andere in Drenthe. Maar er liggen nu zes uh, golfballetjes om hem heen. Als ik het goed zie op zo'n afstand. En uh, Theo Jansen wacht even. Het kunnen ook papier zijn. hoort daar niet van. Maar de Theo Jansen wacht even met het nemen van die corner. Nu gaat hij dan komen. De cornerbal vanaf de linkerkant op het hoofd van wie? Van Chatley, Nee, van Douglas. En kijk komt de bal naast het doel van... Uh, Ajax van Vermeer. En zo is deze mogelijkheid verkeken naar 36 minuten spelen. 1-0 voor Ajax. Als jij het verschil niet ziet tussen golfballetjes en papier begrijp ik niet waarom jouw handicap zo hoog is nog. <laughs> uh, 1-0 voor Ajax. Balbezit voor Anita. En aan de rechterkant Sulemani, die door Buizen wordt opgejaagd. De bal terug moet spelen op de eigen helft. Van de Wiel. Die opgelucht zal zijn dat het ook met de tweede Twente hoekschop zonder al te veel problemen is opgelost uiteindelijk. Vermeer. Boyer is dus de linkerkant. Nu zet Twente wel massaler druk... Dan moet Ajax maar kijken of ze daar onderdoor kunnen voetballen. Diepe bal, de Jong komt er toch nog bij. Wisseroff is erbij met een gelukje komt die bal naar Ebensilio. Ebensilio die moet schieten en die schiet naast. Beste kans weer voor Ajax. Omdat Twente nou ja, niet voldoende verdedigt. Omdat Wisseroff eigenlijk maar half ingrijpt in zijn duel. En dan het duel daarvoor tot de conclusie is gekomen dat Rosales in geen velden of wegen met te bekennen is dat dat eigenlijk hij dacht dat zijn duel met Ebesinio al voorbij was maar Ebesinio was wel doorgelopen en kon nog bij de bal komen. Kortom attent gespeeld van Ajax en niet van Twente voor de zoveelste keer vanmiddag. 8 minuten voor rust 1-0 doelpunt in de 23e minuut Siem de Jong. Twente in de aanval via Chatli, Maar niet voor lang, want van de wiel zit er tussen. Speelt de bal terug naar Vermeer. Die raakt de bal niet lekker. Kan die binnengehouden worden door Emicilio? Nee. Bal over de zijlijn bij de Ajax-bank. En dan kan Ajax van FC Twente gaan gooien. Uh, liggen er even twee ballen in het veld. En uh, gaat de vierde man die uh, bal eruit halen. Vierde man, die er ook bij mag zijn, dus Tom van Ziegen. De inworp gaat komen nu via Rosales. Rosales' bal even terug naar uh, via Rubies. Gaat de bal naar Wiskorog. En zo is Twente weer in de aanval. Maar niet echt drukkend richting de. ...voor uh, de, de verdediging van Ajax. Nu wel bal hoog in de lucht uh, door Vertongen gekopt. Maar die maakt erbij een overtreding. Boosheid aan de zijkant bij uh, FC Twente. Dat er een elleboog zou zijn gebruikt. Gaan we zo in de herhaling kijken. vink heeft in ieder geval een overtreding gezien. vrije trap voor Twente. En inderdaad ligt een elleboogje maar. Dat kunnen we nou toch geen elleboog noemen. Het zijn wel uh, echte grote kerels. De jong... Luc de Jong en uh, uh, onze grote vriend Vertongen. Dus een uh, vrije trap is uh, op zijn plaats, maar meer ook niet. Hij waait uh, wat wild met de armen. En uh, ja, kijk, je moet je elleboog volgens de regel als wapen gebruiken. wil dat uh, op een rode kaart komen te staan. Dat gevoel had ik absoluut niet. Vrij schop wel op zijn plaats, want hij maakt een overtreding. Dat zeker. Jans achter de bal. 39 e minuut. De luchtmacht van Twente mee. Daar komt Jans op zoek naar Ruiz met de tweede paal. Bal wordt weggekopt. Kan iemand van Twente uit de tweede lijn schieten? Nee, dat wordt uh, voorkomen door de Zeeuw. Die met hulp van een van zijn ploeggenoten de bal zo snel mogelijk weer de Twentse helft opramt. Maar de slotfase van de eerste helft zou dit natuurlijk een uh, begin kunnen zijn van een offensiefje van Twente. Als de bal weer komt en door de jong wordt doorgekopt. Dan door Vertongen wordt weggekopt. En daar zou dan Douglas een overtreding hebben gemaakt. Hem het koppen proberen te beletten. Vrije schot gegeven door Vink. Die de wedstrijd voorlopig redelijk onder controle heeft. In de eerste 40 minuten van dit duel. Vrij schop voor Ajax. Voor Vertongen halverwege zijn eigen helft. Ja, geen gele kaart. Uh, Volgensnog nog heeft het allemaal goed af kunnen doen. Met een gesprekje en een uh, keer fluiten. Pieter Vink dus uh, is hij bezig aan de goede wedstrijd. Met balbezit voor Ebesilio. Niet voor lang, want Ruiz neemt over. Ruiz aan de rechterkant van het uh, veld. Tussen twee man. En dat is er één te veel, Maar hij uh, herstelt het zelf via Rosales. Rosales naar Brama, Brama in de middencirkel. Bal naar de linkerkant. Naar Chatli, Chatli bal uh, met de aan... ...aan de voet, meegeven het aan Buizen, aan zijn landgenoot. Buizen, een beetje ruzie met de bal, maar dan gaat de bal toch naar voren naar De Jong. Geen buitenspel, De Jong nog altijd in balbezit, speelt hem even terug op Brama, Schuiven en doorschuiven naar Ruiz. Ruiz moet weer naar de linkerkant, nee, draait nu naar de rechterkant. En Ruiz heeft nog altijd balbezit, maar verspilt hem dan naar Ajax... En als de Zeeuw snel is, kan er gecounterd worden. Maar de Zeeuw is niet snel. Integendeel, hij speelt de bal helemaal terug naar Vermeer. Ja, dat Rui zijn eigen fout opstelt. Doordat de Zeeuw middel onder druk te zetten. Die kon alleen nog maar naar achteren lopen. Dat doet hij. Vermeer dan met een diepe trap die door Eriksen vanuit de middencirkel wordt verlengd. In de richting van Buizen, die de bal heel snel terug speelt op zijn doelman. Blijkbaar het idee heeft dat hem op de hielen zit. Al was het de duivel, maar in beide gevallen bleek dat niet het geval. Hij had eigenlijk alle tijd. En dat de bal meteen naar Douglas kunnen spelen. Die dus nu door tussenkomst van de keeper de bal heeft gekregen. Brahma aan de linkerkant van het veld uitgekomen. Tjafli dreigt wel niet diep. Wel niet diep dan toch de bal in de voet. En dan breed meegegeven aan De Jong. Luc De Jong uiteraard en dan Jansen. Maar het gebeurt allemaal halverwege de Ajax. Hij nu de opening gevonden bij Chadli aan de linkerkant van het veld. Twee mensen van Twente voor het doel. De Jong en Ruiz. Maar er zal dan een bal moeten komen. Chadli zie je de kans om de bal daar te krijgen. Het antwoord is nee. Omdat Ajax opnieuw adequaat verdedigt. En zo vaak... Krijgt Ajax in duels die 1 tegen 1 worden uitgevochten. Vaak en snel de steun van een tweede speler. In dit geval krijgt Van de Wiel de steun van de Zeeuw. En is het probleem eigenlijk alweer opgelost. Vijf minuten nog in de eerste helft. Ajax op 1-0. Nog altijd dat, tegen 20. Sorry. Ik vind dat de Zeeuw een, een goede eerste helft speelt. Uh, zowel aanvallend als uh, met name verdedigend werkt. Veel opknappend. In, uh, op het middenveld bij Ajax. Nu een vrije trap voor Ajax met uh, Tobi Aldewereld. Die de bal heeft uh, klaargelegd halverwege de eigen helft. We zitten in de 42e minuut van de eerste helft. Ajax leidt na 23 minuten door doelpunt van Sim de Jong. Gevaarlijke vrije trap omdat hij heel scherp richting Boyles is. Maar Boylissen kan de bal uh, oppikken. Uh, en uh, aan geven. geeft hem uh, terug. Probeert dat in ieder geval. Maar Twente zit er tussen via Landzaad. En, uh, Douglas die een wilde trap naar voren heeft. Bal in de lucht. En dan een overtreding. Zo lijkt mij van Ebesilio. Het springen in de rug van Ruiz. Maar nee, het spel gaat verder. Dan is er weer balbezit van Ajax. Goeie bal. Hakje van Boylussen op Vertongen. Vertongen naar Eriksen. Eriksen terug naar Vertongen. Die kijkt dus om zich heen. Omdat Boylussen even geblesseerd raakte bij die actie. Maar gewoon verder kan spelen. Dan is het Ebesilio die de bal over de zijlijn laat gaan. Boylussen mag gaan gooien. Ajax toch het betere van het spel in de eerste helft. Ondanks een paar mogelijkheden en kans. ...van FC Twente en Ajax leidt dan ook met 1-0. Vierde keer dus dat de ploegen dit seizoen tegen elkaar spelen. Twee keer won Twente, één keer werd het gelijk. Nu staat Ajax voor, de, de belangrijkste natuurlijk van de vier. Terwijl de jong nu de bal heeft, maar hem verspeelt in de drukte. Er is een overtreding gemaakt door een van de ajax ...die hem dus onmiddellijk met z'n allen weer op de huid zitten. En Ajax doet dat goed, zit er heel fel op, doet dat massaal... Danny Blind nog even in gesprek langs de kant met Tom van Siegen. Omdat ze het niet eens waren met de vrije schot die Twente krijgt toebedeeld door Pieter Vink. Bal ligt niet op een gevaarlijk punt. Nog zeg maar te hoogte van de middenlijn. Waar Jans en Wisselhoff elkaar nu korte bal toespelen. En de opening van Jansen dan teruggaat. Nou ja, een opening mag je dat dan niet noemen. Naar Douglas. Zijn opening naar Ruiz. Op de borst aangenomen, maar niet voldoende. Bal kwijt. Overname weer van Ajax. Via Vertongen, sterk. En goed aan de bal gebleven. En oog gehad ook voor Boilers. Die dan in één keer opent naar uh, Sim de Jong. Die de bal nog kan aannemen. Ook op de borst. Sim de Jong nog altijd in balbezit. Krijgt een beuk. En flink ook van Rosales. Uh... Ja, aan, de, aan de zijkant. Ik kijk naar de bank van Ajax. Waar Ooyer opspringt. Waar Verhoeven opspringt. En meteen om een gele kaart vragen. En uh, nu komt uh, Van Siegen meer bij Om tegen met name Ooyer te zeggen. Jongens doe dat nou toch niet. Dat heeft helemaal nergens voor nodig. En dus uh, gaat het spel verder met een vrije trap. Want die kreeg Ajax uh, volkomen terecht wel. En die vrije trap is genomen. En komt terecht bij Alderwereld. Alderwereld kijkt en zoekt. En vindt natuurlijk Soleimani. Probeert te kaatsen met Eriks En Eriks probeert het wel terug te geven. Lukt niet. Maar in tweede instantie zit uh, de tussen naar, uh, Soleimani. Misverstandje met de Jong. Weer slecht uitverdedigen door FC Twente. Komt de bal bij Ebesilio. Ebesilio schiet richting tweede paal. Gaat net over, de kruis, uh, over het uh, kruis heen. En dus uh, mag Nikolai uh, Michailov de bal weer in het spel gaan brengen. was een uh, slordige actie van uh, de verdediging van FC Twente. Met name Rosales die de bal weer zo een aantal keren weggaf. Waardoor Ajax in... Uh, in een goede positie kwam. Tot een uh, kans creëren. Maar Ebesilio heeft het uh, vizier nog niet op scherp. En schoot de bal over het doel van Michailov. Het is heel knullig. En het gebeurt eigenlijk. Want Rosales doet het inderdaad uh, wel heel droevig. Maar daarvoor gebeurt het weer met Luc de Jong. Die voor de zoveelste keer de bal zomaar inlevert. Terwijl nu Chatli weg is aan de linkerkant. Tussen twee man door Chatli. En dan zijn er mogelijkheden. Met uh, Lanzaat die schiet met de buitenkant. Oh, wat een verschrikkelijk mooie bal. Maar wel net naast. Dus schiet er, er niet zoveel mee op in de laatste minuut van de eerste helft. Hij krijgt hem op 25 meter van de goal. Zo'n bal vanaf de linkerkant. En hij moet met rechts schieten. Want dat wilde hij nou eenmaal. En schapt de bal die eigenlijk voor hem langs rolt. Met de buitenkant van zijn rechter. Zoals eigenlijk niet veel mensen dat kunnen. Maar hij zeker. En schampt de bal dan zo dat hij in de richting van het doel gaat. Nou ja, bijna erin. Maar net een halve meter naast. Het is een. Typisch landzaadmoment, maar dus geen goal. Voor Twente wel een uh, prachtige poging. Ja, en ik moest meteen terugdenken aan vorige week. Want was het toen ook niet vlak voor rust toen FC Twente bij een 2-0 achterstand een heel belangrijk doelpunt maakte via Brama. Nu staat het 1-0 voor Ajax. En lijkt het erop dat we daarmee de rust gaan bereiken. Want we zitten op 10 seconden na op 45 minuten. En dan is Ajax zoals het er nu voor staat 45 minuten verwijderd van het landskampioenschap. Rosales moet er snel tussen komen. Lukt ook. opgepikt door de Jong. De Jong naar Ebesilio. Aan de linkerkant van het veld. En dan zegt Fink, weet je wat? 45 minuten rond. Vindt mooi. En luister naar het publiek. Ze zijn tevreden hoor. Want het applaus is daar. Ajax leidt met 1-0 bij rust tegen FC Twente. En gaan wij eens even kijken, want die titel die blijft zeker in Amsterdam, voor Amsterdam of voor Twente. Maar het geld misschien van die tweede plaats zou ook naar PSV kunnen. Moeten ze winnen bij Groningen even ten Napel? Dat is nog niet het geval, want de stand is 0-0 in de laatste minuut van de eerste helft. Waarin PSV wel wat beter is, een paar mogelijk uh, ook heeft gehad. Maar ook FC Groningen heeft kansen gehad en misschien wel zelfs de betere kansen. Groningen nu ook in uh, balbezit met Krankwis, de aanvoerder, de zweet. Elf doelpunten heeft hij dit seizoen gemaakt en dat is niet niks natuurlijk voor een centrale verdediger. Speelt de bal dan naar Stenman. Stenman, ja, misverstand met uh, Ene Volsen en dat gebeurde een paar minuten geleden ook al eens een keer. Toen Stenman weer eens doorbrak aan de linkerkant en Ene Volsen verweet dat hij niet de goede stelling, niet de goede positie had ingenomen om Ramos, de doelman van PSV, te passeren en Ramos is in de veertiende minuut in de poeg gekomen bij PSV in het doel voor Isaacson, die na een duel met Bakuna geblesseerd raakte en Isaacson probeerde nog van een paar minuten, maar moest er dus af en Casio Ramos, de Braziliaan, staat dus nu in het doel van PSV. We spelen inmiddels in de blessuretijd met een aanval van PSV met Hutchinson, met Toyvonen, speelt de bal nu naar Engelaar op de helft van FC Groningen, dan naar de buitenkant links naar Lens, Lens kijkt of hij een voorzet kan geven. dat doet hij ook wel, maar die wordt weggehaald door Evens. Nog altijd een mogelijkheid voor PSV met uh, uh, Lens in het strafgebied. De bal dan naar Engelaar, op de rand van het strafgebied. Engelaar probeert zich daar doorheen te vrommelen, maar dat lukt niet. Bal weggespeeld in de helft van uh, PSV. En dan kijkt Erik Braam, de scheidsrechter, kijkt op zijn klokje of hij nog niet uh, af zal fluiten voor de eerste helft. Dat doet hij nog niet. Eén mogelijkheid, misschien nog voor PSV. Dat is uh, Marcello. Marcello kijkt of hij uh, de diepte kan vinden. Dat vindt hij niet. Hij speelt hem naar Maza, de man die in de ploeg speelt in plaats van Bouma die op de bank zit. Dina Tamata die ook speelt in de basis in plaats van Pieters. En zo probeert PSV nu in balbezit een beetje de eerste helft door te komen. Maar PSV moet natuurlijk winnen. Heeft niets aan een gelijk spel. Marcoesberg, ex-FC Groningen, dan naar de buitenkant gespeeld. Waar Manol heeft doorbreekt, is dat een vrije trap? Dat is geen vrije trap. De bal komt in handen van Luciano, de doelman van FC Groningen dat dus in de Euroborg thuis nog altijd op 0-0 staat. En ook FC Groningen heeft belang bij een overwinning. Als Tenminste, AZ nog altijd op achterstand staat in Utrecht. Maar dat zullen we zo dadelijk horen van de mensen uit Hilversum. Dan nog één mogelijkheid. Die wordt er niet gedaan voor PSV. Engelaar probeert dan te koppen. Dat is Hutchinson wel gelukt. Het is een beetje een rommelige fase van de eerste helft. Die wat langer duurt vanwege die blessure natuurlijk van Isaacson. Dan een lange bal in de richting van Bakuna. De aanvaller van FC Groningen. Maar die komt niet aan de bal. Wel aan de bal komt Hutchinson. Die dueleert met Sparf. En Sparf krijgt een vrije trap tegen. Kramer heeft de zaak goed onderkomen. De scheidsrechter uit Overijssel. En zo krijgt PSV op eigen helft een vrije trap. Marcello speelt hem dan naar Maza Rodriguez. Rodriguez kijkt dan of hij nog wat kan gaan doen. Maar dat is het moment voor Brahma om af te vluiten voor de eerste helft. Waarin, ja, dus uh, eigenlijk uh, weinig is gebeurd. 0-0 de stand is en daar hebben beide ploegen eigenlijk heel weinig aan. Kijken we even naar alle ruststanden van de wedstrijden... die om half drie zijn begonnen. AXF 20 dus 1-0 door een goal van Siem de Jong. Groningen PSV, We wordt het juist van even ten apel, 0-0. Utrecht AZ nog altijd 2-0 door twee goals van Mertens. Heracles Aden Den Haag nog altijd 0-0. Feyenoord NEC is 1-1 geworden. 0-1 door Scheunen en zojuist vijf minuten geleden 1-1 door Castanjos. De Graafschap, VVV rust 1-0 door een goal van Poupon. Vitesse Excelsior 0-1. Goal Fernandez voor Excelsior... En 0-0 staat het ook bij de rust bij Rode XC Heerenveen en Willem Tweenak. Wat zou dan de stand zijn? We zitten in de rust, hè? laat u niet misleiden. Het is 13 minuten over drie in Nederland. We zitten in de rust van de 34 e spelronde. En met deze uitslagen zou Ajax-kampioen van Nederland zijn Twente tweede... en PSV dus derde, omdat het gewoon nog gelijk staat in Groningen. AZ ondanks de achterstand nog op de vierde plaats... want Groningen zou daarvoor moeten winnen van PSV. Groningen staat dus vijfde. Roda Ado, daar kan niet veel meer gebeuren. Rond de achtste plaats is het weer belangrijk het punt wat Heracles op dit moment thuis tegen Ador Den Haag heeft... zal het koesteren, want daarmee blijven zij achtste, Ondanks dat Utrecht dan nog komt, Feyenoord misschien nog komt... dan zou Herakles het toch redden. En onderin rond die 16e plaats is de Graafschap natuurlijk heel blij... met die voorsprong thuis die ze op dit moment al een hele helft... bijna lang hebben tegen VVV. Excelsior komt op gelijke hoogte in punten met Vitesse... maar moet nog wel minimaal drie goals maken om de Arnhemmers voorbij te gaan.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 Kijk voor meer informatie op www.keurmerkuitvaartzorg.nl. Vorig jaar scoorden ze een dikke hit met One Swedish House Mafia. We're gonna save the world ze zijn terug met een nieuwe hit, Save the World. Swedish House Mafia met Save the World. Koop je nu op iTunes. Met 50 vrienden gezellig uit eten op kosten van de Nationale Dinercheck. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, vrienden... Is goed, en nog iets? Een beetje geluk. Klopt, want het is een actie van de Nationale Dinercheck. En nog iets? Een hele lange tafel? Ja, en een Nationale Dinercheck. Ja, daar zijn we weer. En wat een wedstrijd. Luister eens naar dat publiek. Het dak gaat eraf hier. Maar wat vooral ook opvalt is het prachtige daglicht hier in de arena. Het zicht op de bal is fenomenaal. Ik kan alleen maar hopen dat het bij u thuis ook zo licht is. Anders wil ik u nog even attenderen op de lichtkoepels van Velux. U vindt ze nu met een aantrekkelijke kampioenskorting tot 75 euro op velux.nl. Koop de Nationale dinercheck bij VVV, ANWB of TNT-postkantoren. Centraalbeheer Achmea weet dat Nederlanders minstens 317 miljoen euro aan werknemerskorting laten liggen. Korting op verzekeringen via je werkgever. Goedemiddag. Daggesprek met de Bruin. Ik geloof er niet van. Wat bedoelt u meneer? Nou, wij Nederlanders volk van klantenkaarten, bonuspunten en zegeltjes laten 317 miljoen aan werknemerskorting liggen. Toch is het echt waar. U waarschijnlijk ook. Oh, hoeveel? Ik kijk het direct voor u na op onze speciale website. Nou, heel graag. Benieuwd hoeveel korting u kunt krijgen via uw werkgever? Ga vandaag nog naar centraalbeheer.nl/werknemerskorting. slash Centraalbeheer /werknemerskorting. Centraal Beheer Achmea. Aan alles gedacht? Dit is Radio 1. Het is inmiddels zes minuten voor half vier. Trudy Venterig met het NOS-journaal. In de binnenstad van Enschede volgen zo'n 40.000 mensen... de kampioenswedstrijd Ajax-FC Twente. Een uur voor het begin van de wedstrijd grendelde de politie de binnenstad af... en verwees het publiek door naar Almelo en Hengelo om de wedstrijd daar te volgen. Abonnees van Zico kunnen de wedstrijd Ajax FC Twente vanmiddag niet volgen. Tussen de 70 en 100.000 mensen wilden zich op de website aanmelden... voor een rechtstreeks verslag van de kampioenswedstrijd... maar door de massade belangstelling kregen ze geen verbinding met de site. Bij demonstraties op verschillende plaatsen langs de Israëlische grens... is een onbekend aantal Palestijnen om het leven gekomen. Ook vielen tientallen gewonden toen het Israëlische leger op de demonstranten schoot. De Palestijnen herdenken vandaag dat hun voorouders werden verdreven of op de vlucht sloegen bij de Stichting van de Staat Israël. Er waren incidenten bij demonstraties en marsen in Oost-Jeruzalem en aan de grenzen op de kolanhoogvlakte, Gaza en in Libanon. In het door Israël bezette kolangebied en bij de grens met Libanon zouden zeker zeven doden zijn gevallen. In Oost-Jeruzalem waren voor de tweede achtereenvolgende dag rellen. De jaarlijkse herdenking lijkt dit jaar meer te leven dan eerder. De onrust in de Arabische wereld motiveert ook de Palestijnen om de straat op te gaan. In het noorden van Engeland heeft de politie een jongen van negen opgepakt die dronken achter het stuur zat. Uit een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Toen de agenten er vervolgens achter kwamen hoe oud de jongen was, moesten ze hem laten gaan omdat hij te jong is om verantwoordelijk te worden gesteld voor zijn daden. Het is niet duidelijk wanneer de jongen is opgepakt. De politie heeft bekendgemaakt dat er de afgelopen jaren zeker 2000 kinderen in Engeland zijn opgepakt voor onder meer alcoholgebruik en autodiefstal.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 Voor gemak en rendement. Kijk snel op de telefoongidswebsites.nl Websites van de telefoongids. Laat klanten met u klikken. Dit is een klus voor Werkspot.nl Dit is een klus voor Werkspot.nl Dit is een klus voor Werkspot.nl oh, Dit is zeker een klus voor Werkspot.nl Zet je klussen gratis online en ontvang direct offertes van meerdere vakmannen die ze vakkundig en voordelig uitvoeren. Werkspot.nl Een goede vakman is het halve werk.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 een radioadverteerder wil natuurlijk voor zo weinig mogelijk geld... zoveel mogelijk mensen bereiken. Dankzij Ajax Twente is dit een van de allerbest beluisterde... reclameblokken van het jaar. Toch zit uw merk waarschijnlijk niet in dit blok. Wat je noemt een gemiste kans. Prettige wedstrijd van de media maatschappij. Hé, hey, amateurvoetballer! Staan de toeschouwers nog niet echt in de rij om naar jouw elfval te komen kijken? Maar jij vindt dat jouw team klaar is voor het grote publiek? Dan is dit jullie kans. Want jij kan nu met jouw team een filmrol scoren in de nieuwe film Allstars 2. Ga naar vriendenloterij.nl en stem op jouw team. Wie weet worden jullie voetballende filmsterren. Allstars 2 draait vanaf 13 oktober in de bioscoop. Winnen is leuker met de Vriendenloterij. Zometeen gaan we weer naar de Amsterdam Arena... waar de ruststand tussen Ajax en FC Twente 1-0 is door een goal van Sim de Jong. Ook nog even wat andere sport voor die tijd... wat te denken van de MotoGP in Le Mans. Hans van Lozenoord... Ja, die wedstrijd is gewonnen voor 88.000 toeschouwers... door de Australië Casey Stoner. Hij versloeg Andrea Dovizioso... die op zijn beurt Valentino Rossi voorbleef. Het was het eerste podium van Rossi op de Ducati-motor. Pas op, de vierde plaats eindigde Gorge Lorenzo. En daarachter Marco Simoncelli. De Italiaan was in een fel duel gewikkeld. Met Dani Pedrosa en een controversiële crash volgde toen... waarbij Simoncelli na afloop een ride-through penalty kreeg opgelegd. Dat kostte hem de tweede plek. Maar de prijs die Dani Pedrosa moest betalen was nog veel hoger. De Spanjaard daarbij werd een gebroken sleutelbeen geconstateerd door de artsen en misschien zal hij zijn grote prijs over drie weken voor eigen publiek op het circuit van Barcelona daardoor moeten missen. Gaan ze hockey? maar u krijgt nog even een voetbalberichtje. FC Os staat in de rust 2-0 voor bij Achilles 29 belangrijke wedstrijd in de topklasse. Mocht de stand zo blijven bij een gelijkspel is Os kampioen en een terugkeer in het betaalde voetbal vrijwel zeker voor deze club. Hockey krijgt u van mij de uitslagen van de vrouwenhoofdklasse Den Boswarm. Zich op voor de playoffs 8-0 tegen Pinoké, Laren KZ 1-0. Kampong Oranje-Zwart 2-3. Rotterdam SJC 2-3. Hurley HGC 1-0. HDM Amsterdam 3-3. Den Bos SJC Laren en Amsterdam in die volgorde waren al zeker. En nu is ook zeker dat HGC gedegradeerd is. Dat was vorige week al zeker. Maar dat Klein Zwitserland en Rotterdam de play-outs gaan spelen. En dan het mannenhockey. Tweede dag van de halve finales van de playoffs. Amsterdam Oranje-Zwart bijvoorbeeld. Gerard de Groot. Gisteren een wedstrijd met veel spanning in Eindhoven. Het was 3-3 na de reguliere speeltijd. Nadat Amsterdam na acht minuten al met 3-0 voor stond. Maar oranje-zwart terugkwam. Maar uiteindelijk toch Amsterdam won door een golden goal van Billy Bakker. 4-3 dus. En Amsterdam moet vandaag ook winnen. Willen ze dan de finale halen van het landskampioenschap. Zo hoort dat nu eenmaal. De andere wedstrijd is Bloemenau-Rotterdam. En daar staat het 1-0 voor Bloemenau. Bloemenau dat gisteren al met 6-2 liefst van Rotterdam won. Maar daar schiet je niet zoveel meer op met één doelpunt verschil. Winnen is net zo goed als met vier doelpunten verschil. Winnen maar Rotterdam werd wel weggespeeld. Hier is het een duel in het Wagener Stadion, niet ver van de arena. Natuurlijk, weinig mensen je zou zeggen, er zitten veel. Hockey-mensen ook op, het, op, het, op de stoeltjes in de, in de arena, Daar zou ik maar zeggen. Want er zijn zo'n kleine 1500 toeschouwers. En dat is weinig voor een halve finale van de playoffs. Er is ook weinig gebeurd. Het is 0-0. Er is gespeeld bijna een half uur. De beste kansen zijn tot nu toe geweest voor Amsterdam. Al na een paar minuten zat die een leeg doel. Kon hij de bal niet inwerken. En zojuist werd de strafcorner de eerste voor Amsterdam. Werd niet rechtstreeks geschoten door Take Takema. Maar afgeschoven naar Geert-Jan Dirks. Die hoefde hem er alleen maar in te leggen. Maar deed dat niet. Hij schoot na zodat het hier allemaal nog steeds 0-0 is. En over die arena gesproken bij Ajax Twente is het allemaal nog rustig op het veld. Inmiddels worden we wel al gevoetbald in de tweede helft op het kunstgas in Almelo. Herakles, waarvan we dachten, die gaan even makkelijk winnen van ADO Den Haag vanmiddag. Henkok. Ja, we zijn hier begonnen aan de tweede helft. De stand is nog gelijk 0 tegen 0. En gemakkelijk gaat Heracles in elk geval uh, niet winnen. Ze staan in punten nu gelijk met Utrecht. Wat virtueel op de negende plaats staat. Maar het doelsaldo is nog gunstig voor Heracles. Plus 4. Ik ga nu kijken naar de vrije schot voor Heracles. Die wordt genomen aan de linkerkant van het veld. Door Vajinovic. Die heeft een aardige uh, trap in, in, de, in, de, in de benen. Een uh, plaats, dacht ik in de korte hoek. Tinho staat goed op de doellijn. Maar de schot wordt geblokt door het muurtje. Een viermans muurtje. De beste kansen in deze wedstrijd zijn geweest voor, uh, voor Heracles. Een kant voor Fajino die schoot hoog over. En een prachtige reactie van Armenteros vanuit de heup geschoten. En schitterend buiten de palen getikt door uh, Coutinho. Het is een slaapverwekkende wedstrijd. Ik heb de indruk gekregen dat Ado Den Haag uit vorm is. Hij heeft ook drie wedstrijden bij verloren in de eredivisie. En dat Heracles niet echt durft. Eigenlijk valt er heel weinig te beleven hier in Almelo. Utrecht AZ dan Utrecht matig in vorm Utrecht getroffen door het noodlot van de week maar staan met 2-0 voor Ronald van de Geer. Ja misschien is dat wel een duwtje in de rug geweest. We beginnen nu ja, aan het tweede bedrijf van die wedstrijd. Maar AZ acteerde eigenlijk in de openingsfase met name buitengewoon zwak en een beetje timide. En daar heeft Utrecht in uh, volle lengte van geprofiteerd, hoewel dat niet van toepassing is natuurlijk die lengte op uh, drie meters. Hij maakte beide doelpunten de eerste na een goede combinatie, een beetje een zaalvoetbalcombinatie met een hoop gallery play van de moesje en van Wolfswinkel. Uiteindelijk kreeg hij de bal langs op gebied. Kap zich vrij een schotenbal achter Romero. En de tweede was een individuele actie van de kleine Belg. Komend naar links. Eigenlijk niet aangepakt door Schaars. Ook niet door Marcellus. Nou, uiteindelijk krulde hij de bal keurig om Romero heen. En AZ heeft daar in de eerste helft eigenlijk niets tegenover kunnen zetten. Alleen Wermbloem was zichzelf. Had een overtreding of 8-9. En kreeg een gele kaart. Die is inmiddels ook vervangen in de tweede helft. Door Maarten Martens op dat middenveld dus bij AZ. Begonnen aan de tweede helft. Utrecht op 2-0 tegen AZ. Dat misschien als de uitslagen dan wat tegenvallen. Misschien nog wel gedwongen wordt om uh, play-offs uh, te spelen. Voorlopig is er uh, nog niet veel aan de hand voor de Boek. behalve dan dat het hier in Utrecht met 2-0 achter staat. En we houden u ieder kwartier op hoogte van alle tussenstanden op de velden. Maar de centrale wedstrijd is toch Ajax tegen FC Twente. De tweede helft met Andy Houtkamp en Bas geluk. Het begint nu en uh, dat betekent dat Ajax dat met 1-0 voorsprong... de rust is ingegaan, uh, mag gaan aftrappen. Twente deed dat immers aan het begin van de wedstrijd. En meteen weer naar voren gaat ook met Siem de Jong... Die zoekt naar een mogelijkheid om te schieten. 20 meter van het doel. En dan de bal inleveren bij Soleimani aan de rechterkant van het veld. We zijn 18 seconden onderweg in het tweede bedrijf. Hij legt hem nu breed naar Van der Wiel. Van de Wiel weer terug naar Soleimani. Die op de punt van het deze strafschopgebied staat. Twee schijnbewegingen heeft. En dan maar kijkt of er bij Twente één intrapt. Dat blijkt eigenlijk niet het geval. Want er komt geen gat. Terug dus naar Van de Wiel. Die draait naar binnen. Met de bal nog altijd aan de voet. En levert hem dan in bij Anita. Van de Wiel. De... Man met de voorzet waar de 1-0, knappe goal van Siem de Jong, die het overigens uh, dik wint op uh, punten van zijn broer Luc de Jong. Niet alleen vanwege het doelpunt, maar het hele spel. En nu uh, probeert uh, de Jong ertussen te komen, lukt niet, dus de voorzet daar weer voor van de wiel. Oh, bijna de... zit erin, hij zit erin, hij zit er gewoon in, een in eigen doelpunt. Ai, ai, ai. En nu wordt het wel heel moeilijk voor FC Twente. Ik dacht dat Denny Lanzat de bal in het net kopte. Maar de bal gaat voor Ajax aan de goede kant van de paal. De voorzet vanaf de rechterkant op het hoofd van Denny Lanzat nota En die kopte de bal in eigen doel na één minuut spelen in de tweede helft. En je zou ook niet te vrienden even twijfelen of hij er wel of niet in ging. Maar hij gaat er dus in, en zo staat het 2-0 voor Ajax. En is die derde ster wel heel dichtbij? Ajax lijkt tegen Twente met 2-0. Edwin Cornelissen op het Leidseplein in Amsterdam. Vertel het maar. Je hoort dat het, het, het nieuws is aangekomen wederom op het Leidseplein. Meneer, u heeft er goed voor moeten kijken hè, om te zien. Ik uh, vermaak me prima op dit moment, alleen ik verstoortjes je vraag heel erg slecht. Ja, ik zeg, u moet wel goed kijken, want erg grote schermen zijn er niet, maar nee. de, de vreugde is er niet minder om. Ja, de vreugde is er niet minder om, alleen het scheidt Amsterdam dat weer geen schermen is en ik word er helemaal misselijk van. Nou, dat is een beetje de stemming op het Leidseplein, maar blij zijn ze wel met die voorsprong van Ajax. Meteen terug naar de Amsterdam Arena, Bas en die. Want Twente doet wat terug, het is 2-1 door een knal van Theo Jansen en dan komt het antwoord wel heel snel de ja, aanval over de linkerkant komt voor de voeten van Theo Jansen... die op de rand van het strafgroepgebied staat. En die ramt de bal in de kruising. En zo wordt het langzaam maar zeker een kopie van de bekerfinale. Ook toen scoorde Jansen. Ook toen stond Ajax bij 2-0 voor. Het is 2-1. En dat betekent dat we weer een totaal andere situatie hebben. Danny Landstaat, 46e minuut, eigen doelpunt 2-0. Theo Jansen, 48e minuut, 2-1. En Twente weer helemaal terug in de wedstrijd. Menno Reemmeijer Rijme, uh, in Enschede, het leeft weer daar. <laughs> ik ben in ik één keer drijfnat van een bierbusje heb ik hier Deo, gekregen. Deo, Deo. En het is, ik weet niet of ik mezelf een kan maken, maar dit, dit is wel heel snel. hè. Ja, prima, toch? 2-2, 2-2, 2-2. Dat is echt super mooi. 10.000 handen gaan hier de lucht in, vlaggen. Het bier gaat overal alle kanten op. Ze hebben hier weer hoop gekregen nadat het hier muis en muis stil was. Gaan we weer snel terug naar de Oostelome Arena voor het sportieve verhaal daar. Ajax tegen Twente, Andy en Bas. Ja, het leek er even op dat het uh, gebeurd was met de wedstrijd, die 2-0 voorsprong. Maar dat zagen we vorige week ook. Twente uit de dood herrezen vorige week naar een 2-0 achterstand. En nu 2-1 achter. Maar het kan nog alle kanten op, want we zitten pas in de 49ste minuut van de wedstrijd. Even het scoreverloop, 23 e minuut, Sim de Jong in de eerste helft dus 1-0. Danny Lanza eigen doel. Twee minuten naar rust. 2-0 voor Ajax. Meteen daarna Theo Jansen. Wie anders? 2-1. En die stand hebben we nu op het scorebord. Met Ajax in de verdediging omdat Buizen naar voren gaat. Speelt de bal via Van der Wiel over de zijlijn. Twente mag gooien. Het gebaar dat Jansen maakte dat de goal was veelzeggend. Want uh, hij pepte zijn ploeg op en zegt... "zie We kunnen het wel als we maar voetballen. Dat heeft Twente de eerste helft te weinig gedaan. Luc de Jong laat zich nu weer van de bal zetten. Blijft liggen. Vindt dat er een overtreding is gemaakt. Maar Ajax koudt het goede opening van broertje Simna naar Sulemani. En dan komt Wisserhof er hard maar rechtvaardig in. En zegt ook nu de Jong of er vindt de scheidsrechter. Gewoon de bal gespeeld. En gewoon een ingooi voor Ajax. Niets meer, niets minder na Een tackle die echt stevig was, maar dat vooral zo leek, omdat hij er vol in komt glijden. Maar als je de bal speelt, dan is er allemaal niet zoveel aan de hand. Soleimani heeft meer de schrik in zijn lijf dan pijn. En krabbelt weer over en Ajax mag verder met een ingooi. doet dat niet goed, want Van de Wiel gooit de bal naar Eriksen. Maar daar zat Brahma even tussen. Dus mag Van de Wiel het nog een keer doen. Doet het nu het zekere voor het onzekere bal helemaal terug naar al de wereld oude wereld op eigen helft. Balbreed naar Vertongen. Wordt opgejaagd door twee man. En dat betekent dat er natuurlijk iemand over is. En die is aan de linkerkant over. Dat is Boilersen. Boilersen moeilijke bal naar voren. Is er een duw. En dat is ook gezien. Een duw van de Ebesirio. Uh, uh, tegen zijn tegenstander. En dus mag uh, FC Twente een vrije trap gaan nemen. Dit wordt een kraker. Dit is een kraker. Dit gaat om het landskampioenschap in 2011. En wat is het spannend. Want na vijf minuten spelen in de tweede helft. Is virtueel kampioen op dit moment Ajax. Maar één doelpuntje kan het helemaal anders maken. Zoals nu. Als de bal in diepte gaat en de jong de bal weer niet lekker onder controle krijgt. De jong van FC Twente en dus Ajax. Even uh, door het oog van de naald gaat. Het staat 2-1 voor Ajax. Boilers in balbezit. Maar meteen is het Twente dat overneemt. Twente komt met wat meer mensen nu. Twente gaat Ajax wat onder druk zetten. Zodat we in de eerste helft hebben gezien van Ajax. Hoewel Ajax nu vrij makkelijk de bal weer terug via Boilersen En dan aan de linkerkant van het veld. Twente zal uh, moeten in de resterende 40 minuten van deze wedstrijd. Naar die knotsgekke openingsfase dus van het tweede bedrijf. Met twee snelle goals. Ajax 2-1 voor. Boilers aan de bal. Opgejaagd door Ruiz. Bal naar Anita. De verdedigende punt op dat driemands middenveld van Amsterdam. als de 0 aangespeeld. Aan de linkerkant Ebecilia. Oeh, heel mooi en heel makkelijk. Langs de tegenstander voorzet. Daar is De Jong. Wat een kans! Wat een kans voor Sien De Jong om 3-1 te maken. Maar hij schiet hem over. Douglas staat bij de eerste paal en gaat onder de bal door. Dat is niet sterk verdedigd. En ook de man die dan van de andere kant nog had kunnen knijpen. En dat is Buizen. Komt een pasje te laat zo. Komt De Jong tegen de bal. Maar meer tegen de bal dan dat de bal tegen hem komt. En gaat het over het doel van Michailov. Grote kans opnieuw voor Ajax. Maar laten we niet vergeten dat de voorzitter uitstekend was van Ebesilio. Eren wie erin toekomt. Als Chatly een duwtje in de rug krijgt. Maar het spel verder gaat omdat Soleimani de bal heeft overgenomen en dat duwtje niet werd bestraft. Is dus het Chatley die uh, komt mee verdedigen. Er wordt nu flink op de huid gezeten door uh, Soleimani. En dan verspeelt de bal dan aan uh, Ebesilio. Ebesilio de Zeeuw. De Zeeuw bal breed op Eriksen. Eriksen voor de linker. En schiet. En een goede redding van Michailov. En Michailov moet erop duiken. Oh, is dat overtreding? Nee. Het is geen overtreding op de Jong. Douglas die zich uh, heel boos maakt. En uh, op de Jong. Omdat hij zei, jij bent met de zwalmen bezig. De Vink heeft dat uitstekend gezien dat het geen panel. Die was voor Ajax. En dus gaat het spel verder. Wel balbezit voor Ajax via Emicilio. Het wordt feller, agressiever. Het wordt hectischer. Fink gaat er zijn handen nog meer dan vol aan krijgen. Nu op het middenveld wordt er overtreding gemaakt. Langs de kant vinden de coaches en hun assistenten zich op. En heeft ook de vierde official Tom van Siegent zijn handen vol. Om dat allemaal in goede banen te leiden. En op het veld zijn er 22 die maar één ding willen. En dat is vandaag kampioen worden. Anita aan de bal voor Ajax. En de bal ingeleverd bij De Jong. Of De Zeeuw. De Zeeuw-Erikse. De Jong terug naar Eriksen. Daar komt de keeper weer. En dit keer heeft hij hem te pakken voordat Eriksen bij de bal kan komen. Na 52,5 minuut. Michailov met een doeltrap in de hoop daar Luc de Jong te bereiken. Die onzichtbaar is geweest tot nu toe. Luc de Jong met een diepe bal. Nu die wordt gevangen door de benen. De uittrap van Michailov is een collega van meer aan de andere kant. En die rolt er meteen naar Vertongen. Vertongen naar Borlussen. Die gaat lopen met de bal want die heeft wat ruimte. Wordt nu opgevangen door Rosales. Maar hij heeft nog altijd balbezit. gaat er langs. Maar dan loopt door het gaatje dichtgelopen door Rosales. Maakt Boyles een overtreding. Klein duwtje. En het wordt inderdaad iets onvriendelijker. We hebben nog geen gele kaarten gezien tot nu toe. Gelukkig maar. We kijken naar de herhaling met de Jong. Uh, als er uh, gefloten wordt op het veld. Omdat het uh, nogal lang duurt voordat de vrije trap wordt genomen door Michailov. En men uh, op de Ajax-bank uh, heel erg boos was dat ze geen penalty kregen. Ik keek even op het veld. Jij keek naar de herhaling. Wat zeggen no, we? Volgens mij was het niet veel aan ons. Nee, goed, de vrije trap is genomen door uh, Michailov. 2-1. Superspanning in de arena. 2-1 voor Ajax. Jans aan de bal. Jansen met steun van Chadli op de helft van de Amsterdammers. Jansen gaat even heel ver schieten. Dat wil hij wel. Of wil hij een stiftje geven. Hoe dan ook. De bal komt in de richting van het doel. Maar komt tegen het achterwerk van een van de Ajax-verdedigers aan. Zo krijgen de Amsterdammers het balbezit weer terug. Maar is de diepe bal op Douglas. Of prooi voor Douglas. Zo heeft Twente de bal weer terug. Via Michailov en een peer naar voren in de richting van Ruiz, die niet bij de bal kan komen, omdat Vertongen wegkomt. Maar ook weer in de voeten van een van de Twente spelers. De Jong weer in de bal, weer balverlies. Dat is een van de zwakste pionnen aan Twentse kant, Luc de Jong. Nu leidt ook Ajax balverlies op het middenveld en mag Luc de Jong weer overnemen. En komt de steun van Rosales van achteruit. Luc de Jong wordt neergelegd in de loop door de Zeeuw. Twente voordeel, nee zegt Vink, vrije schop voor de deze formatie. 15 meter over de middenlijn, vanaf de rechterkant. Theo Jansen gaat trappen, dit is het punt... Maar die in de Kuip de winnende op het hoofd van Janko. En dat betekent dat de koppers van Twente zich gaan melden. Met een indraaiende vrij schop van Jansen vanaf de rechterkant. Daar komt die vreemd op halverwege de helft, Hoog voor het doel. Door de Ruiz. En daar komt Vermeer. En die vangt de bal helemaal in het geel gekleed. Kenneth Vermeer die de bal meteen uitgooit naar notabene Jan Vertongen die aan de rechterkant staat. En de bal binnenhoudt en dat knap doet. En dan neergelegd wordt door Douglas. Dat wordt de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Vertongen zegt ik had een vrije baan richting het doel. Maar dat is onzin. Het is een gele kaart. Kort Douglas volkomen terecht, denk ik. Want hij raakt hem eventjes. Maar uh, geen rode kaart waarom gevraagd werd door de Aijersbank. En door Vertongen. Wel een goede actie van Jan Vertongen. Douglas die hem even aanraakt en daarbij een overtreding maakt omdat hij anders inderdaad wel in een goede positie kwam. Maar hij staat veel te ver aan de zijkant om als doorgebroken speler te kunnen worden beoordeeld. En dus een gele kaart voor Douglas. We hebben 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Ajax heeft met 2-1 en heeft de vrije trap genomen. Hij zal er wel tevreden mee zijn Douglas. Want als Vertongen door kan staat er nog wel een trend verdediger, Maar er staat ook nog een ajax ziet bij in het centrum. Dan was het 2-1 geworden omdat Ajax het kunnen uitspelen. Kortom. Twente en Douglas en Zekere ook komen hier goed weg. Ruiz nu op pad gestuurd door Jansen, maar op pad sturen doe je iemand liever met een bal. Vermeer krijgt de doorgezote bal, die trap hoe slecht uit, komt weer voor de voeten van Jansen. Dan komt Twente alsnog, daar is Luc de Jong, die legt hem neer in het strafdomgebied voor Ruiz. Wat kan Ruiz voorzetten? Brama wil koppen, maar de Zeeuw kopt de bal dan weg. Ten koste van een hoekschop, hoekschopverhouding 3-0 voor Twente, voor wat dat al zegt. En Jansen gaat zich dan normaal gesproken mee bezighouden. Terwijl ook Ruiz daar nu naartoe loopt. Dan zou het een korte variant worden. Dat kan ook nog. Nee. Ruiz loopt er weg. Jansen gaat een hoekschop nemen. 2-1. Nog altijd de voorsprong voor Ajax in de 56e minuut. Linkervoet, rechterkant. Indraaien de bal. Douglas, Miskrof, Chatley. Allemaal mee naar voren. En Ruiz kan ook aardig koppen. Maar de bal wordt kort genomen. Op Rosales moet hem teruggeven. Nee, gaat de voorzet geven richting tweede paal. En daar staan die koppers nog. Maar de bal is te hoog en te ver. En rolt tergend langzaam voor FC Twente over de achterlijn. En dus kan Vermeer zo dadelijk de bal weer in het spel gaan brengen. Ik kijk naar de een beetje moedeloos ogende uh, uh, Luc de Jong die bij FC Twente daar loopt. Het is eigenlijk wachten tot het moment daar is dat Mark Janko hem komt aflossen. En misschien wel zoals uh, vorige week in de Kuip een heel belangrijk doelpunt voor Twente kan maken. Maar dan de andere de Ajax dat natuurlijk die 3-1 aan het zoeken is om toch de wedstrijd op slot te kunnen gooien. Vermeer heeft de bal weer in het spel gebracht. Gaat naar de linkerkant richting Ebersilio. Maar Wischoff komt. Ruiz krijgt de bal dan. De droogte van de middenlijn wordt opgejaagd door Boyzen. Ze kan de bal terugspelen naar Rosales. Die op zijn punt wordt opgejaagd door Ebecilio. De bal breekt naar Douglas. Ook daar komt meteen bezoek van de zee. Dan moet Douglas de bal wat paniekerig wegtrappen. weg trappen. trappen. over de zijlijn. Nee, Ruiz kan die bal koppen nog binnenhouden. houden. Sterker nog, kan hem nog in de richting meegeven. Ook van Jansen. Die dan de drukte in draait. Steunt verwacht van Luc de Jong. Luc de Jong naar de grond. Maar de bal voor de voeten weer van Ruiz. Zo heeft Twente in ieder geval de bal in de ploeg. En open Ruiz heel knap naar de andere kant van het veld. Waar ruimte ligt bij Buizen. En ook Chatti is mee. Buizen en Chatti, dat was een aardige combinatie hier vorige week. Chattie geeft nu een voorzet. Die bal wordt van richting veranderd en kan dat nog meer nog net worden gepakt. Corner. Maar wel pas achter de lijn en een hoekschop voor Twente. Pech voor Ajax. geluk voor Twente. De vierde hoekschop voor de Enschedeze ploeg. Na 57,5 minuten en heel langzaam maar zeker, heel zeker neemt de druk van Twente op dat Ajax-doel wat toe. Met hoekschoppen, vrije trappen en komt er ook bal balbezit. Via Theo Jansen de hoekschop. Vanaf de linkerkant met linkerbeen. Bal richting de cornervlag daar. Of corner stip het wil ik zeggen. Waar Uitstekend vermeer uit zijn doel komt en de bal vangt. Tot luid uh, gejuich leidt dat. Onder het Ajax-publiek kijken ze even om me heen. Het ziet er allemaal nog steeds gemoedelijk rustig en fijn uit. Terwijl André Ooyer aan het warmlopen is. En het publiek een beetje probeert op te zwepen. om nog meer achter de ploeg te gaan staan. Omdat Ajax het in deze periode een beetje moeilijk heeft tegen FC Twente. Dat stukken beter voetbalt in de tweede helft dan in de eerste helft. Maar nu even Leidsa moet toezien hoe Ajax de bal rond kan spelen. Met Nita die een opening vindt bij de Zeeuw. De Zeeuw gaat lopen aan de linkerkant heeft De Zeeuw nog altijd in balbezit. De Zeeuw trekt naar binnen. De Zeeuw. Schiet! En de Zeeuw schiet de bal langs het doel van Michailov. En zo is dat gevaar geweken. Leken er meer mogelijkheden via de zijkant, waar Ebencilio helemaal vrij liep. Maar probeerde de Zeeuw voor eigen geluk te gaan. Dat geluk had hij even niet. Bal over het doel. Michailov met de doeltrap. Zijn doelpunt vorige week in de Kruipers maakte blijkbaar naar meer. Hij krijgt wel onwaarschijnlijk veel ruimte van de Twente middenveld. Dus Landstaat, Brahma. Het hangt een beetje vanaf hoe het staat, wie dat dan moet oplossen. Maar ze waren allebei geveld of de te bekennen. Chatti aan de bal voor Twente. Buizen kaatst de bal. En wie kan erbij. Al de die trapt hem weg, paniekerig. trapt hem namelijk helemaal niet weg, maar omhoog. Dan moet hij niet aan de bal wegkoppen. Dat doet hij. De zeeuw verlengt, dat doet hij ook. En Eriksen die de bal kan aannemen. Knap. En nu aan de solo begint. Twee maal kwijt is. Maar daar is ook Douglas nog. En die is hem dan te snel af. En kan het probleem voor Twente oplossen? Goede actie van Eriksen. Maar uiteindelijk, na een klein uur in de Amsterdam Arena, net niet goed genoeg. 2-1 blijft het in het voordeel van Ajax. Twente komt weer met Chatney. Die, net als zijn tegenstander van de wiel, onder de bal doorgaat. Die kan dan worden opgevangen door Ruiz. Die wacht op een duw van Soleimani. Die komt niet. Dan mag Ruiz met de ballen al door. Vanaf de linkerkant kijkt wie staat er voor het doel. Ruiz het strafhofgebied nu binnen. Legt een bal breed. Jansen wil schieten, maar maait er overheen. Aan de andere kant dan voor de voeten van Rosales. Die een voorzet gegeven. Nou, het is een schot. En dat wordt dan onschadelijk gemaakt door Sim de Jong. Het wordt de in de Amsterdam Arena, maar dat is niet zo verwonderlijk. Nee, want het gaat natuurlijk ergens om een uur gespeeld. En nog uh, altijd 2-1 voorsprong voor Ajax. Maar Twente nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Als Michael op de bal heeft en even opgejaagd wordt door Sien de Jong. De bal naar de zijkant speelt, naar Rosales. Via Rosales naar Mikhailov. Mikhailov, lange trap naar voren. Komt op het hoofd van Eriksen terecht. Die komt de bal naar Ebisidio. Ebisidio goed voor zijn man, voor Rosales. Te komen. Speelt de bal breed op de zeeuw. De zeeuw met een beetje mazzel probeert zichzelf aan te spelen. Dat lukt niet, omdat Wiskerhoff ertussen tussen zit. En dan gaat Wiskerhoff met grote stappen naar voren. Maar loopt nog op de eigen helft. Speelt de bal dan in de voeten van Luc de Jong. En die speelt er weer naar buiten. Buizen linkerkant van het veld. Twente komt wat meer. Twente komt wat vaker. Joer Brama opent nu naar Chattu. Die opduikt in het centrum. Maar de bal is uit het lood. Komt op de bovenbenen van Boylussen. Die hem kan inleveren bij Ebesilio. Met een paar handige bewegingen is hij een tegenstander kwijt. Dan wil Boilers opnieuw de bal. Die krijgt hem ook. Krijgt een tik van Rosales. Nog voordat de middenlijn überhaupt in zicht gekomen is. Een vrije schop voor Ajax. Dat dus met 2-1 leidt. En op titelkoers is... Op titelkoers ligt voor die 30 30ste Landstitel. Maar de goals van de Jong en de eigen goal van Landsaat. De laatste heel snel gevolgd door het doelpunt van Theo Jansen. En dat is de tussenstand op dit moment. 2-1 dus voor de Amsterdamse ploeg. Vertonga aan de bal. Opgejaagd door Luc de Jong. De bal gaat terug naar Vermeer. Vermeer op de penalty stip staat. Die kan de bal een hijs geven. naar voren. Dan moet Ebesilio de lucht in. Ebesilio kopt. Rosales doet dat eigenlijk ook op de bal voor de voeten van Siem de Jong. En onder druk van de Visserhof gaat hij dan met de bal en al de zijlijn over. Mocht FC Twente de titel binnenhalen, dan is het de dubbel na het winnen van de beker vorige week. En dat is voor het eerst sinds 2005 dat een ploeg in Nederland de dubbel haalt. Toen was het PSV. Zover is het nog lang niet, want Twente staat 2-1 achter. Balbezit van Ajax via Silio aan de linkerkant. Silio met Rosales tegenover zich. Trekt weer naar binnen, is rechts en speelt de bal dan naar Boilessen. Boylessen naar de Zeeuw. De Zeeu bal doorgevend naar Eriksen. Eriksen naar Anita. Anita naar Alderwereld. Alderwereld bijna de bal kwijt. Kan hem nog net met het puntje van zijn schoen naar de buitenkant spelen naar Van der Wiel. Van der Wiel met Roewes tegenover zich. Interessanter en interessanter, spannender en spannender. Ajax FC Twente, 61,5 minuut gespeeld. 2-1 voor Ajax. Pakken we het even op bij de andere standen op de andere velden. Groningen, PSV bijvoorbeeld, staat er altijd 0-0. Kansen voor PSV, Toyvonen, Groningen op de lat. Groningen heeft grote belangen, want mocht Groningen winnen... en uh, AZ verliezen, dan wordt Groningen alsnog vierde. En AZ staat nog altijd op een 2-0 achterstand bij FC Utrecht... door die twee goals van Mertens Herakles. Aro nog altijd 0-0, Feyenoord NEC 1-1. De Graafschap, VVV 1-0. En Vitesse Excelsior 0-1. Roda tegen Heerenveen en Willem Tveen van Nak nog altijd 0-0. En dus weer naar de Amsterdam Arena 2-1. De spanning loopt op. En die houdt kan Bas Tigler. Opnieuw Dombal dombalverlies achterin van Twente. Rosales levert nog een schotkant op voor. Emicilio die de korte hoek probeert. Maar daar lag Michailov. 2-1. De voorsprong voor de Amsterdamse ploeg na 62 minuten. En een doeltrap van Michailov die door al de wereld wordt weggekopt. Maar op de borst komt van Ruiz de hoogte van de middenlijn. Ruiz kijkt, is aan het zwerven geslagen over dat veld. En zegt: waar mag ik, waar wil ik en waar kan ik staan. Nu komt Buizen mee. En Buizen mag heel ver komen. Maar wordt al opgevangen door De zeel die hem correct van de bal zet. Buizen kijkt naar de scheidsrechter. Vink die er bovenop staat en er niets in ziet. Terecht denk ik. En Ajax mag er met de bal vandoor. Omdat ook er nu mee komt aan de linkerkant. En die wordt aangespeeld. Chadli die even aan die kant staat moet nu mee terug. En doet dat uitstekend verdedigende werk. Douglas paast dan op Jansen die de bal in de ploeg kan houden. Chadli wordt even aangetikt door Eriksen. Daar staat Vink bij en zegt ik wijf het weg want hier is niks aan de hand. En zo heeft Ajax de bal weer. Vink uitstekend fluitend volgens nog in deze eerste 63 minuten van de wedstrijd. 63 minuten gespeeld, dus 2-1 Ajax. Bal bezit Naar Eriksen. Eriksen draait naar achteren. Speelt Vertongen uh, aan. Die wil niet terug naar de keeper. Gaat naar de zijlijn. Maar doet dat niet goed. Want hij speelt de bal via het hoofd naar Landsaat. Het hoofd van een van de spelers. Dat was in dit geval Chatley. Maar Ajax heeft meteen bal bezit overgenomen. Ja, Eriksen. Eriksen naar de zeeuw. De zeeuwen naar de rechterkant kan, maar de zeeuw schiet tegen de benen van Douglas aan. En daar komt Michailov op de bal rustig op te pikken. En zo is het gevaar geweken. Indruk dat er aan de kant bij Twente nog wat mensen op de bank boos waren over het gebrek aan omschakeling. Bij met name Jansen na het balverliesmoment tussen de combinatie tussen hem en Landzaat. Ze bleven eigenlijk allemaal staan. Ze van, nou Dat lossen ze dan achterin maar op. En dit keer loopt dat goed af. Maar als je met te veel mensen voor de bal blijft staan, komen de problemen vanzelf. En Perdon was woest... Had ik de indruk. en gaat nu ook mensen bij zich roepen. Janko krijg ik de indruk. Gaat zo bij Twente in het elftal komen. De man die Twente de beker schonk een week geleden. De Oostenrijker nog altijd clubtopscorer van Twente met 14 goals in de competitie. Maar die dus de laatste weken zijn basisplaatsen spuit geraakt aan Luc de Jong. Maar Luc de Jong is vandaag zichzelf niet. Hij speelt een bijzonder zwakke wedstrijd. Hij kan natuurlijk ook blijven staan als er een aanval erbij komt. González nu. Ver, Rosales, waar uh, naartoe? Dan wil hij de bal breed leggen bij Ruiz. Maar zit Anita ertussen voor Ajax. Dan wordt er opnieuw balverlies geleden door de Amsterdammers. En kan Ruiz weer overnemen. Laat zich van de bal zitten weer. Opgepikt weer door Buizen. Buizen, Jansen, die struikelt en de bal probeert terug te brengen bij Buizen. Buizen weer naar Jansen. Het oogt allemaal uh, niet best wat Twente daar doet. Kortom, uh, ze doen maar wat in deze fase. Maar het houdt in ieder geval de bal via Brama nu weliswaar helemaal op de eigen helft. Ajax zal ook wisselen. EJong-Eno gaat er zo dadelijk inkomen. Dat gebeurde vorige week ook in de bekerfinale. Toen ging Demi de Zeeuw eruit en is afwachten of dat nu weer het geval is. Of wordt er een extra sterke middenvelder gebracht om Ajax op het middenveld te versterken. Zeg maar. kijken. Eno krijgt nog wat laatste aanwijzingen van de, de keeperstrainer. Uh, ja, die zal het wel weten. Het uh, is een uh, vrije trap voor Ajax. Omdat er een overtreding was gemaakt en Ajax de, de vrije trap al heeft genomen. De bal gaat over de zijlijn. Ajax nog nu gaan gooien. Aan de linkerkant van het veld, Boynes gaat dat doen. Janko krijgt langs de kant nog de laatste instructies van Alfred Schreuder, De assistent bij uh, Michel Preudon, die zelf met de armen over elkaar kijkt naar wat zijn manschappen doen. Dat is in de tweede helft wat beter dan in de eerste, maar tevreden zal hij ongetwijfeld niet zijn. Want Twente is onder de maat. Twente is bezig aan een van de mindere wedstrijden. Maar wie weet, 35 minuten, nog 25, Maar het paasje van Jansen wat er nog voor de Enschedeze in het vat zit, was het einde van die zin geweest. Balverlies van Ajax nu op het middenveld en Chathney weer overname met de bij zich en dan kan het breed naar Brahma. Jansen loopt dieper en dieper in de rug van de spits. Jansen nu aangespeeld, te makkelijk, Van de Wiel zit ertussen. Uitbraak van Ajax, zien de jongens mee, Van de Wiel wil zelf, Brama gooit de deur in het slot en daar is ook Wisselhoff nog. Van de Wiel gaat liggen, wil een overtreding, Vindt zeg nou, volgens mij niet. Nee, ik grap hem misschien wel terecht niet. Dat zullen we aan de beoordelaars overlaten. Als Rubik de bal heeft, dat gaat constant heen en weer. Buizen. Via de linkerkant. Bal voor. Weggewerkt door Vertongen. Opgevangen door Soleimani. Die we in de tweede helft wat minder zien. Nu een duwtje in de rug. Geconstateerd door de scheidsrechter Pieter Vink. Die gaat ook meteen de wissels toelaten. Bij Ajax gaat eruit Soleimani. Als ik het goed zie, in, of is het. Ja, Soleimani eruit bij Ajax. Mirelem Soleimani naar de kant. En uh, aan de andere kant zal uh, Danny Lanzaat naar de kant gaan. Want die krijgt uh, een hand. En inderdaad. Danny Lanzaat naar de kant bij FC Twente. Daar komt Mark Janko voor in de plaats. Alles of nietsje denk ik zo'n beetje voor uh, FC Twente. In ieder geval nog meer richting de spitsen spelen. De Jong dan ietsje erachter als zeg maar nummer 10. En dan uh, Janko in de spits. Hij komt dus voor Danny Lanzaat. 1-0 voor Sulemani. Ja, het is het middenveld waarmee Prudhomme eigenlijk het seizoen begon. Namelijk Jansen en Brama naast elkaar. En daarvoor De Jong en Janko. Janko in de spits, De Jong daarachter. Hoeveel dat nu in de slotfase natuurlijk wat meer naast elkaar zal zijn. Want uh, ja, je zal wat moeten. Een extra aanvallen dus in het elftal bij Twente. En terug. Dan laten we zeggen de 4-3-3 met de punt naar voren in het Enschedeze elftal. Als Ajax nog altijd met 2-1 voor staat en Emicilio de bal heeft, en wacht op steun. Die komt van achteruit van Van der Wiel. Rechterkant. Voorzet van Van der Wiel is aardig, is goed. En de Jong met een kopbal. Een bakhuisachtige snoepduik. Maar hij mist de bal. En zo kan Ajax, of Twente, pardon, uitverdedigen. Doet Jansen dat? <lacht> Weliswaar met overgave raakt hij de bal. Maar ik denk ook een beetje van zijn tegenstander Emicilio. Het is aardig, want ze zeggen nog even: gaat het tegen elkaar? Het blijkt te gaan. Ajax heeft de bal via Anita ter ook de van de middenlijn. Nog een kwart wedstrijd. En dan weten we wie er kampioen van Nederland is. Seizoen 2010-2010. 2011 wordt het Twente, wordt het Ajax. Voor ons nog Ajax, Ajax 2-1 voor. bezit Anita, gaat op de bal staan. Niets aan de hand, maar ze zijn even allemaal de bal kwijt. Die ligt nu onder Brama. Die wordt onheus bejegend door Anita. Vrij trap gegeven aan Twente. En Roers heeft de bal meteen gegeven op de Jong. Dat is een pittige overtreding. ...van ENO. Ja, goed gezien door Fink. ENO maakt vaak van die kleine maar harde overtredingen. En de vrije trap is snel genomen naar Rosales. Verder gaat haast maken. Rosales vanaf de rechterkant. 22 minuten nog. Ajax leidt 2-1. Sien de Jong steekt het strafgebied binnen. De bal wordt weggeramd door Vertongen. Maar dat uh, oogt al als blind wegrammen. En ik uh, denk dat als Ajax dit nog 21 minuten op die manier wil doen... ...dat de problemen vanzelf gaan komen... Want Ajax zal toch, en dat wil het nu ook wel via Sim. de Jong, mensen in de buurt van die Twentse helft moeten houden om te voorkomen dat precies wat in de eerste helft omgekeerd gebeurde. De tegenstander komt en komt en komt en dat je zelf niet meer onder de druk vandaan komt. Ingooit Twente, Janko gezocht. Ajax kan ertussen zitten. Via de Zeeuw nu, bal bezit, draait tussen twee man door, loopt zich vast. Vinks zegt overtreding omdat hij in de mangel uitkomt tussen Janko en Jansen. En een vrij schop voor Ajax, een paar meter voor de middenlijn. Waar eerst de Zeeuw zegt, ik neem mezelf. Oh nee, ik loop weg. Dan zegt af 1-0. ik neem hem. Oh nee, ik loop weg. En dan zegt Vertongen, dan doe ik het wel als laatste man. En die wijst nu naar de rechterkant. Richting Ebicidio. Die verhuisd is van de linker naar de rechterkant. De bal niet onder controle krijgt in eerste instantie. En ook niet in tweede instantie, omdat buis er ertussen zit. Even een tikkie tegen Brama. Goed gezien door Pieter Vink. Die, en dat mag ik nog wel een keer zeggen, er goed het oog in heeft. Geconcentreerd, goed staat te fluiten, loopt te fluiten in deze wedstrijd. Een moeilijke wedstrijd waar zoveel druk op staat. Want het is de kampioenswedstrijd. En dat gebeurt nog niet vaak in de vaderlandscompetitie. Bal naar de rechterkant. Waar Chatli kan koppen. En de bal bij de Jong brengt. De Jong met de voorzet, Weggekoopt door Van de Wiel. Maar in het eigen strafschopgebied weer De Jong die hem in, binnenbrengt, inbrengt. Eh, Rosales die hem opvangt. En dan is het De Zeeuw die voor opruiming zorgt door de bal weg te trappen uit eigen strafschopgebied. Maar Twente blijft druk zetten met Theo Jansen. Theo Jansen met een paas naar Ruiz die we toch ook nog niet echt heel veel gezien hebben. Nu aan de linkerkant van het veld wil de bal eh, langs Van de Wiel meenemen. Dat lukt niet. Van de Wiel blijft goed naar de bal kijken. Legt hem terug naar Buizen. Komt er van hem een voorzet. Ja dat komt maar met rechts. Dan moet Rosales de lucht in. Wordt de bal weggekopt door Eriksen. Een bal weer opgevangen door Twente, waar nu ook Peter Wisschoff dus door de rechts buiten ballen gaat voorzetten. Met een hoge boog komt die bal richting de penaltystip. Jankov Janko gaat de lucht in, blijft eigenlijk staan. Goed blok gezet door Van der Wiel, die dan ook nog in duel moet met Ruiz. De man uit Costa Rica heeft de bal, maar bij de zijlijn aan de linkerkant. Hij speelt hem terug, komt er opnieuw een voorzet. Die bal is wat uit het lood, dan moet Vermeer de lucht in. Vermeer heeft de bal te pakken voor Luc de Jong. En Ajax en het publiek haalt opgelucht adem. 20 minuten nog. De druk van Twente neemt hand over hand toe. Maar Ajax leidt nog altijd in de arena met 2-1 en is dus virtueel kampioen van Nederland. Als je om je heen kijkt is het prachtig om te zien. De spanning niet alleen op de gezichten van de supporters en de spelers. Maar zelfs bij veel persmensen als Ajax weer weg is met Eriksen. Maar daar komt Michailov die uit zijn doel komt. En de bal pakt voordat Eriksen gevaarlijk kan worden. Overal de spanning. Je voelt het. 13 graden buiten maar 30 graden gewoon binnen. Qua spanning als Michailov de bal weer in het spel brengt. Een lange trap naar voren. Richting Janko. Kan hij koppen? Ja, hij kan de bal doorkoppen. Doet dat op de Jong. De jong bal naar de buitenkant. Naar Chatli die vanaf rechts komt. Chatli even gewisseld met Roers. Chatli in het strafschopgebied. Chatli naar de achterlijn. Chatli met de voorzet. Richt die tweede paal. Maar over het doel. Dus een achterbal. Een doeltrap voor Ajax. Voor Kenneth Vermeer. Spanning en sensatie in de Arena. 2-1 nog altijd. Kijkwaardig hoe zo even bij die voorzet van Chatli kunnen we vertellen omdat Boyers even gebasseerd op het gras ligt dumaal van meer zich ophoudt